5 uur. Dit is Radio 1 met Bert van Sloten. Hele middag. Straks in het NOS Radio 1-journaal. De milde kant van de Russische president Poetin. Hij heeft vandaag diverse mensen voorgedragen voor amnestie. Maar eerst het NOS-journaal met Raymond Serre. PVV-leider Wilders heeft anti-islam stickers laten drukken... die mensen bij hem kunnen bestellen. Wilders over wat er op die stickers staat. Het zegt eigenlijk dat... Mohammed een crimineel is, dat de Koran vergif is... en dat islam een grote leugen is. Dat is wat hier staat. Voor de actie gebruikt Wilders de vlag van Saoedi-Arabië... waar normaal gesproken de geloofsbelijdenis op staat. De PVV-leider zegt dat tegen de NOS dat het niet zijn intentie is... om rotzooi te trappen, maar dat hij mensen probeert los te krijgen... van het juk van de islam. PvdA-voorzitter Spekman vindt de stickeractie van Wilders te ver gaan. Volgens hem is een boek nooit gif. Het echte gif is haatzaaien, twittert Spekman. De Russische oliemagnaat Michail Godorkovsky komt snel in aanmerking voor amnestie. Dat heeft president Poetin bekendgemaakt. Volgens Poetin heeft Godorkovsky om gratie gevraagd. Zijn advocaat ontkent dat. Godorkovsky ziet zichzelf als politieke gevangene. Hij steunt de oppositie. Officieel zou Gorokowski in augustus volgend jaar vrijkomen. Eerder vandaag werd al bekend dat de leden van Pussy Riot... en de Greenpeace-activisten in aanmerking komen voor amnestie. Een deel van de oppositie heeft geen goed woord over... voor het pensioenakkoord van gisteren. De regeringspartijen VVD en PVDA werden het er gisteren... met D66, ChristenUnie en SGP over eens dat de pensioenopbouw 1,875 wordt. Dat is nu nog... 2,25. Door het akkoord heeft de coalitie zich behalve in de Tweede ook in de Eerste Kamer verzekerd van een meerderheid voor de plannen. Volgens CDA-kamerlid Onzicht valt de pensioenopbouw door het akkoord nauwelijks hoger uit dan in het eerdere plan dat door de Senaat werd afgewezen. Voor iemand met een inkomen van ongeveer 35.000 euro, die mag per jaar in vergelijking met wat er voor de zomer lag, 5 euro extra pensioenrechten opbouwen. De SP sprak van een staaltje plunderpensioenpotpolitiek... en volgens de PVV zal het akkoord leiden tot armoede. Ook GroenLinks en 50PLUS zijn zeer kritisch over de afspraken. Wasmiddelenfabrikant Procter Gamble mag geen wasbuiltjes van Ariel meer verkopen in Nederland, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Concurrent Unilever, de maker van de wasmiddelen Omo en Robijn, had hierin een kort geding om gevraagd. De wasbuiltjes van Ariel zouden inbreuk maken op het octrooirecht van Unilever. En de rechter is het daarmee eens. Het materiaal en de vorm van de zogeheten Ariel Pots komen in grote mate overeen met wat in het octrooi van Unilever is vastgelegd, vindt de rechter. Binnen zeven dagen moeten de wasbuiltjes van Ariel uit de schappen zijn verdwenen. Fine Freeriks tilt niet al te zwaar aan de kritiek op het dicté van Kees van Kooten. Ieder jaar horen we dat het moeilijk was, zegt de presentator van het Groot Dicté der Nederlandse Taal. Veel deelnemers haakten af door de moeilijke tekst... waarin niet alleen onbekende woorden als betises, macedoan en imbroglio voorkwamen... maar ook Latijnse uitdrukkingen en taalkundige begrippen... als zagmata, polysindeton en anacoluten. Ja, het was lastig. Ik moest zelf ook een paar woorden opzoeken, erkent Frederiks. Maar het moet ook niet te gemakkelijk zijn. Kees van Koten heeft nog niet op de kritiek gereageerd. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het lang droog en vrij helder. Later in de nacht neemt in het westen de bewolking toe en valt er mogelijk wat regen. Morgen overdag, vooral in het noorden, kans op een bui. In de rest van het land blijft het zo goed als droog en schijnt geregeld de zon. Het wordt 6 tot 8 graden. In tweekeinden is de regenkans veel groter en vooral op zaterdag waait het stevig. Zondag breekt ook de zon door. Het wordt 5 tot 8. Wijnand Zwaan, noemen we de avondspits overzichtelijk? Ja, zeker. Hij is ronduit bescheiden. De meeste dagelijkse files die zien we bij Utrecht en Rotterdam. Maar zelfs daar zijn ze niet echt lang. Er was een aanrijding op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. En dat levert nu nog een van de langste files op. Voorknopend Eemnes, 7 kilometer. De weg is inmiddels weer open. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht is zojuist een ongeluk gebeurd. Tussen de Dril en Waardenburg staat daardoor 5 kilometer stil. Tussen Hilversum en naar de bussen rijden geen treinen op last van de politie. De vertraging loopt op tot meer dan een uur. We gaan zo eens even bellen met Gert Kruis, de trainer van Vogels. Want na KUIK wil ook de zaterdag topklasser Stunten. Moeten ze vanavond wel winnen? Vanavond van Ajax. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM. Archie.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 Vragen over je zorgverzekering? Bel de zorgexperts van Independer. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. De Russische president Poetin heeft over zijn hart gestreken. Het is een gescheelde beslissing met amnistie, onder die ze vliegen. Greenpeace, Amnesty waarschijnlijk voor de leden van Greenpeace... en de bandleden van Pussy Riot, maar ook voor Gordekowski. En dat is toch wel opmerkelijk. David-Jan Godvraag in Moskou lijkt me redelijk onverwacht. Ook voor jou? Jazeker, Het kwam als een enorme verrassing voor iedereen hier in, in Moskou. Poetin gaf vandaag zijn grote jaarlijkse persconferentie... waar honderden mensen op afkomen... En hij had ruim vier, vier uur lang had hij gesproken. En na afloop van de persconferentie liet hij ineens weten dat hij een brief had gekregen van, uh, van Goderkowski een voormalige politieke tegenstander van hem en de eigenaar van een groot olieconcern, Yukos. Uh, uh, waarin werd gevraagd om gratie. Um, en uh, Poetin liet uh, doodleuk weten dat hij uh, heel sterk overweegt... om relatie op korte termijn te geven. Dus ja, heel waarschijnlijk staat uh, Godorkoski uh, binnenkort uh, op vrije voeten. Ja, hij zit een straf uit van 11 jaar... wegens fraude, diefstal en witwassen. En hij zou volgend jaar vrijkomen. Maar het is nog niet zo dat hij nu meteen uh, vrij wordt gelaten. Nou ja, ik weet niet precies hoe kort de korte termijn is... waar, uh, waar, waar Poetin het over had. Maar dat kan uh, vrij snel... Wat uh, Poetin moet doen, is hem individueel gratie verlenen. En dat kan hij bij wijze van spreken vanavond wel doen. Uh, en dan kan uh, Khodorkovsky uh, heel snel uh, uit de strafkolonie waar hij in het verre in, ver in Siberië zit, kan hij, kan hij op vrije voeten komen. Maar ja, waarom doet hij dit, uh, Poetin? Denkt hij dat die man geen gevaar meer is? Of wil hij een gebaar maken naar het Westen? Uh, het hangt er een klein beetje van af hoe je het bekijkt. Kijk, Godekovsky heeft volgens Poetin zelf om gratie gevraagd. Dus hij. Ja, hij legt eigenlijk een beetje het hoofd in de schoot. Uh, en Putin zegt, uit humanitaire overwegingen heb ik daarmee ingestemd. En zijn moeder is ziek en bovendien zit hij al meer dan tien jaar in, in de gevangenis. En dat is toch wel een hele lange tijd. Maar je kan toch niet, ik, ik kan me niet aan de ont, indruk onttrekken dat het iets heeft te maken... met die Olympische Winterspelen in Sochi die in februari worden gehouden. En dat hij toch de wereld wil laten zien van... kijk, ik ben niet alleen maar de hardvochtige president van Rusland. Ik kan ook, zoals je al zei... Met de hand over het hart strijken. En dat heeft natuurlijk ook wel iets te maken, waarschijnlijk, met de afzeggingen van allerlei presidenten en andere leiders in de wereld. Die hebben gezegd dat ze niet naar die openingsceremonie van de Spelen in Sochi willen komen. En laten zien: van, kijk, er gebeuren ook wel goede dingen in Rusland. <strongly elle> ja, onder andere de Franse president Hollande en de Duitse president Kouk. Nou, euh, heeft hij ook iets gezegd over Pewsey Riot? Die twee activisten, die komen dus ook eerder vrij. Ja, dat is een andere kwestie. Die vallen uh, onder de amnestiewet die gisteren is aangenomen door de Duma, het parlement van, uh, van Rusland, uh, om, uh, omdat ze veroordeeld zijn op basis van het artikel dat gaat over vandalisme. Ook de Greenpeace-activisten uh, worden vervolgd op, op basis van dat artikel. En dat valt onder die amnestiewet. Dat is dus een veel, veel bredere... Uh, amnestie dan het individuele, individuele geval voor, uh, voor Goderkowski. Want mm -hmm. ja, daar vallen in totaal iets van 20.000 mensen onder. En Poetin benadrukte tijdens een persconferentie nogmaals dat die wet niet is aangenomen om Pussy Riot en Greenpeace-activisten vrij te laten. Maar ter viering van 20 jaar bestaan van de Russische grondwet willen die ook een gebaar maken wat dat betreft. Ja, maar dat betekent wel dat in de praktijk ook de mensen van Greenpeace vrij uit kunnen gaan en misschien wel snel het land uit kunnen. Ja, dat zou heel goed kunnen. Poetin die, die hintte daar ook heel duidelijk op zonder nou direct te zeggen ze komen morgen vrij of volgende week. Uh, maar hij zei dat, uh, dat de, de misdrijven waarvan ze verdacht worden of waar ze, waarvoor ze veroordeeld zijn onder de Amnesty-wet vallen. En uh, ja, dan zou je dus kunnen aannemen dat, uh, dat ze inderdaad op basis daarvan vrij uh, komen. Hoe lang dat gaat duren, ja, dat, dat is nog even afwachten. Dankjewel David-Jan. David-Jan Godwa was dat. Twee jaar geleden heerste er nog een feeststemming in Zuid-Soedan. Het land scheidde zich af van het noorden en werd een zelfstandige staat. Het gebeurde na vele jaren van burgeroorlog tussen Noord en Zuid. Nu worden delen van Zuid-Soedan getijsterd door geweld naar een vermeende koe. Vele honderden doden zijn er inmiddels al gevallen sinds het afgelopen weekend. Ik ga erover praten met Sudan-kennen van IKV Pax Christi, Egbert Wesseling. Goedemiddag. Goedemiddag. Glijdt deze jongen staat nu al snel af naar ja, zeg maar de rand van de afgrond. Ik hoop het niet. Uh, de situatie is natuurlijk wel heel, uh, heel zorgelijk. Wat we zien is een machtsstrijd, tussen, uh, een machtsstrijd binnen de SPLM. Hè, dus de, de, de partij die het land regeert. Salva is de president. Yeah. Um, die heeft heel erg veel steun verloren de afgelopen twee jaar. In het land, maar ook binnen de partij. En je ziet het een, een aantal uh, ja, oude partijmastodonten, zal ik maar zeggen. De mensen die toch die hele... Die, die hele oorlog en, en, en die, die onafhankelijkheid die ze gewonnen hebben... mede op hun eigen konto schrijven. Dat die eigenlijk vinden dat hij geen goede president meer is... en dat hij vervangen zou moeten worden bij de komende verkiezingen. En, en... Kier, die, heeft, die maakt volgens mij van, van een incident gebruiken... om een soort staatsgreep te plegen... Uh, waarbij hij zelf dan president zou moeten blijven. En is dat dan vooral kritiek? Of loopt dat bijvoorbeeld ook langs tribale uh, lijnen? Of loopt het door het leger heen? Waar, hoe moeten we dat zien? Um, het is in eerste plaats een machtsstrijd binnen de SPLM. Maar het is een land dat bestaat uit verschillende, uh, ja, verschillende stammen. stammen ja. En, en, en, en de, of iemand een belangrijk politicus is... is onderhandelen afhankelijk van hoe hoezeer hij delen van zijn stam aan zich weten binden. Dus als er, en zeker als er gevochten wordt... dan gaat dat heel sterk langs, uh, langs stammenlijnen. En wat nu, ja, het is volgens mij heel erg, heel erg dramatisch uit de hand gelopen... wat er is gebeurd is dat de presidentiële garde... die dus de president moet beschermen... en die, ja, die een nationale presidentiële garde moest worden... waarin dus verschillende stammen in de vertegenwoordigd waren... Um, dat, dat een eenheid daarvan uh, dreigde ontwapend te worden. En een ja. Dinka-eenheid, dus dichter bij de president zelf, stond niet. Die hebben toen geprobeerd om hun wapens te behouden. En dat is een vuurgevecht geworden. En, en, toen, en dat gebruikt hij nu om eigenlijk nog ja, de macht te houden? En dat gebruikt hij. Maar het is daarvoor eigenlijk al... al, al die soldaten zelf hebben um, dat ook gezien als... oh Dit zijn de Noewer die we nu eindelijk... Uh, die niet echt van onafhankelijk zuid soedan houden. Dit is eigenlijk ons land. En die zijn rekeningen gaan vereffen. En, en, en zo krijgt het een heel erge stammencomponent. En hoe kan dat nou? Want heeft niemand dan zien aankomen... dat hij misschien niet de juiste president was? Hoewel hij was niet natuurlijk de beoogde leider... want die is om het leven gekomen. Ja, de, iedereen weet al jaren dat hij niet de meest geschikte leider is. Hij drinkt nogal, nogal stevig. Hij, is niet, hij lijkt niet altijd even coherent in wat hij zegt. Hij wil nog wel eens beslissingen oplezen waar je de indruk hebt, goh, wiens tekst leest hij nou weer op? Maar um, dan wordt hij toch in het zadel gehouden, of is hij in het zadel geholpen door mensen die daar belang bij hadden? Nou, hij, hij was de nummer twee onder gerang als de militaire man. En hij heeft een fantastische positieve rol gespeeld, omdat hij al die verschillende milities en groepen die zich altijd tegen de SPLM hadden gekeerd, dat hij die in. in, in, in uh, na, 19, uh, na 2006 sorry, langzamerhand allemaal aan zich gebonden heeft. Dus dat leger dat, dat is bijna twee keer zo groot geworden, omdat al die andere milities en groepen zijn daarin opgenomen. Alleen wat niet gebeurd is, is dat het volgens één nationaal leger geworden is. Dat, dat, dat voor een deel blijft dat een verzameling milities. Dus het is ja. heel breekbaar. Ja, nou dat blijkt nu wel met als kans een burgeroorlog? Ik denk dat het zover niet gaat komen. Um, nou goed, de, de geest is uit de fles. Ja. Um, hoe mensen gaan handelen, het hangt af van wie ze verwachten dat gaat winnen. He, iedereen telt nu zijn knopen. Het is ook verbazingwekkend stil. We hebben één iemand gehad, maar alleen Pieter Cadet. Ja. Die is lokaal lokale rebelliers begonnen, maar dat is de twaalfde keer dat hij dat in zijn leven doet. Piet, dat doet hij al twintig jaar. Hij heeft nooit iets anders gedaan. Um, de, ik denk dat de verschillende generaals links en rechts hevig aan het bellen zijn en aan het gokken zijn. En, maar iedereen houdt zich koest. Iedereen houdt de kaarten voor de borst. Ze iedereen willen alleen koest. maar op de winnaar uh, gokken als het ware. En ze Precies. weten nog niet wie het gaat winnen. Precies. Dat is het hem vooral. En daarom zegt u, het wordt geen burgeroorlog. Eerst moeten de mannen het onderling eigenlijk uitmaken. Ik denk dat heel veel mensen zoveel te verliezen hebben. Uh, er komt nu een bemiddelingspoging van Museveni. Um, het, het is ook niet Nuer tegen Dinka. Ik bedoel, dat is het vechten nu wel geweest. Maar als je kijkt, die groep van 12 of 15 politici... Die, waar, waar nu een arrestatiebevel tegen is... daar zitten maar twee Nuer bij. Dat zijn heel veel Dinka's, mensen uit het zuiden, Equatorianen mm -hmm. enzovoorts. Dus het loopt echt door de SPLM heen. En ja, u, uiteindelijk is denk ik een van de problemen... dat er geen echte goede nationale figuur is... een nationale presidentskandidaat mm -hmm. rondloopt. Daar zou het wachten op zijn. En tot die in die tussentijd vechten de mannen de machtsstrijd uit. Ik dank u wel uh, voor die toelichting. Dat en ik word wesseling. Wijnald Zwaan met een bescheiden avondpits. Ja, op de weg is het duidelijk al kerstvakantie. Uh, maar 70 kilometer file. Vooral rond Amsterdam is er eigenlijk niets aan de hand. Rond Rotterdam en Utrecht staan wat meer files. Maar ook daar zijn ze niet heel lang. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is dat een wat ander verhaal. Daar staat tussen Knoopend Empel en Waardenburg 8 kilometer stil. Er is daar een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half 7 het NOS Radio 1 journaal. De burgemeester ligt onder een vergrootglas en soms ligt de burgemeester onder vuur. En sommige burgemeesters trekken vervolgens hun conclusie, zoals de Utrechtse burgemeester Wolsen heeft gedaan. Hij uh, wilde niet in aanmerking komen voor herbenoeming en vandaag is zijn laatste dag. Jozefien Trehi is vandaag in uh, Utrecht. Josefien, uh, maar burgemeesters kunnen zich ook laten coachen. Um, dan moeten ze er natuurlijk wel naar luisteren, hè? Ja, en uh, iemand die dat doet, die burgemeesters coacht... en die zelf ook jarenlang burgemeester is geweest, Annemieke Tone. Um, wat er nu zo ook uh, gebeurt in uh, Maastricht met Onno Hoes, de burgemeesters... dat volgt u op de voet, neem ik aan, hè? Ja, laat het zo even zeggen. Het is, denk ik, niet zo heel handig zoals Onno Hoes uh, uh, geacteerd heeft en geopereerd heeft. Uh, daar had hij iets meer bij stil moeten staan... Aan de andere kant vind ik het wel heel goed um, dat, dat men op dit moment wel een beetje aan het scheiden is... het persoonlijke leven van de burgemeester en zijn functie. Maar aan de andere kant zeg ik ook, als je burgemeester wordt, moet je er ook van doordrongen zijn... dat dat een baan is van zeven dagen per week, 24 uur per dag. En dat je daar toch wel een beetje rekening mee moet houden hoe je opereert in het uh, openbare domein, om het zo maar eens te zeggen. Dit u dat altijd? Ja. Ja, en ik merk zelf dat ik er nog steeds heel erg nou, last van heb, maar ik zal niet gauw oversteken bijvoorbeeld als het rood is of zo. Nee, nee ik, ben steeds, ik ben ook altijd heel erg bewust dat ik als ik in de winkel sta, dat ik niet voorkruip. Dat soort dingen zitten er gewoon helemaal ingesleten, ja. Hoe moet een burgemeester zich anno 2013, 2014 nou wapenen tegen de publieke opinie en dat er zo naar je gekeken wordt? Dat is ongelooflijk uh, moeilijk, maar wat het belangrijkste is, is als je in een gemeente burgemeester wordt, is dat je begint om uh, mensen te leren kennen. Ja, dat klinkt misschien een beetje raar, maar eigenlijk is het nog veel belangrijker dat je mensen, zowel in de raad als de wethouders, mensen in de stad, dat je daar uh, een, een, een bondje mee gaat maken hè, van dit ben ik, en uh, zo wil ik opereren, is misschien nog veel belangrijker dan dat je van vergadering naar vergadering hoort. En dat is misschien, daarom zijn we vandaag ook in Utrecht, de laatste dag van de burgemeester hier dat ze misschien ook wel wat Aleid Wolfsen uh, aangerekend is. Dat hij dat niet deed met de Utrechters. Nou, ik las nog niet zo lang geleden een artikel in de krant... en toen stond van Aleid Wolfse sinds hij bekendgemaakt heeft... dat hij stopt met het vak van burgemeester... dat hij veel ontspannender rondloopt. En ik hoorde ook van verschillende kanten... hé, hey, dit is eigenlijk de burgemeester zoals we hem graag van begin af aan gezien uh, hadden. Dat is jammer. Het is jammer dat er uh, van begin uh, zoveel spanning dus blijkbaar opgezeten heeft. U heeft zelf ook, uh, die jaren dat u burgemeester was, ook een geheim met Meegedragen, ja, uh, mijn man was een hele zware alcoholist en uh, ja, dat uh, leverde voor mijzelf heel veel persoonlijke spanning op. Maar je wilde niet dat dat naar buiten toe kwam om voor mij voelde dat als falen ook al kon ik er niks aan doen, maar dat thuis ja, het zo onveilig was en zo erg ja, dat dat kon je ook met niemand delen op dat moment. Nee, nee, ik heb het ook nadat ik stop ben als burgemeester ook jaren tegen niemand gezegd. Blijkbaar was dat, zat dat zo in mij. En, uh, maar nu is het goed, maar het valt niet mee als je zoiets hebt... en je, hebt, uh, en je zit in zo'n functie. Yeah. Want kan dat niet? Kan je niet als burgemeester een alcoholist als man hebben? Weet je, ik denk als je burgemeester wil zijn, even los van een alcoholist is of een ander probleem, je hebt een veilige thuishaven nodig. Omdat het juist zo'n een eenzaam beroep is. En als je geen veilige thuishaven hebt en je kunt met niemand af en toe de dingen eens delen waarmee je zit, dan maakt het het wel heel lastig om goed te functioneren als burgemeester. Dank u wel. Um, Bert, na zes hoop ik dus Alijt uh, Wolfsen te spreken. M met en ook, um, Ja. Ja, en nou, dus is hier dus kerstmarkt, hè? Dus oh, ik dacht een bosje misteltoe mee misteltoe. te nemen. Misteltoe, vind ik ook leuk. Vind ik ook of, leuk voor de ja. burgemeester. Ja, maar je, moet, je nee, kan maar niet ook... zonder bloemen of iets aankomen zetten, natuurlijk. Nee, nee, nee, doe ik. Maar ook hem te vragen naar hoe hij terugkijkt op die periode, hè? En of hij dat herkent, die eenzaamheid. Oké, okay, Josephine, na zessen horen we jou. Er waren vandaag lange rijen voor het Koninklijke Instituut voor de Tropen. Wat is er aan de hand? De bibliotheek geeft zijn laatste boeken weg. Omdat ze de deuren sluiten vanwege bezuinigingen. Voor 95 van de collectie heeft men een nieuwe bestemming gevonden... tot in Egypte aan toe. heeft u eerder over gehoord in deze uitzending. Maar enkele duizenden exemplaren bleven over. Ik moet ze even kwijt dat ze er waren. Wat heeft, u, wat heeft u uitgekozen? Ik, ik zoek eigenlijk uh, ja, volkenkundige kunst... Ja, ik heb uh, Oriental Art, een hele serie. Ik heb Burma, India en Nepal, boekjes. Um, ik heb iets over munten. En uh, er zitten leuke dingen bij hoor. Als dat kan, dan ga ik zo weer. U, u gaat ik nog even terugkijken of er of nog iets tussen ligt. Nee, ik ben hartstikke moe. Ik oh, heb twee nee. uur in de rij gestaan. Is het zo druk? Ja. Het is al veel weg, maar uh, ik, ik ben nu tevreden gewoon. Nou, geniet ervan! Hey. <laughs> ja. Okay. Uw kerst is volgens mij nu al goed. Nee, is prima, ja. Ik had een magere Sinterklaas. Kijk, hier zitten een viertal mensen op de trappen voor het instituut. Met een doos boeken, met tassenboeken. Ja, ja, u heeft uw slag geslagen. Ja, er wordt alweer druk gehandeld hier uh, inmiddels, ja. Want waar was u op uit? Nou, ik was eigenlijk op zoek naar boeken over uh, klededrag en folklore eigenlijk. Maar ik heb er eentje gevonden waar ik heel blij mee was. Dus anderhalf uur in de reis, daarvoor één boek is op zich, uh, zich oké, okay. ja. Ja. Is dat wat je nu in uw handen heeft? Ja. Het leven der volken. Het leven der volken, ja. ja. Maar ik wist eigenlijk helemaal niet wat ik moest verwachten. Ik verwachtte dat hier helemaal niemand zou zijn... en dat ik in mijn eentje door heel veel mooie boeken kon gaan. En in plaats van dat ik eerst anderhalf uur in de rij stond... en vervolgens helemaal verdrongen werd tussen een paar kasten. Maar voor mij uh, had iedereen een beetje hetzelfde idee. Dus, uh, maar leuk. Ja, ja. ja. Ah, nee. we, mogen, we, mogen, we mogen niet meer naar binnen toe. Even na drieën, over een half uur gaat de bibliotheek dicht. We moeten het hele gebouw rondlopen, daar ben je best een tijdje mee bezig. Dat weet ik niet, want dus en dan kom je aan, en dan? Heel. Het is heel erg druk, dus uh, we mogen gewoon niet meer naar binnen toe. Maar uh, we hebben er begrip voor, Want uh, mevrouw zegt van... mogelijk voor de brandweer of voor veiligheidsredenen. Mevrouw, hoe? Kom je voor de boeken? Ja, nee, ik moet u tegenhouden, want dit is toch hartstikke vol en uh, we zijn, het is nu stop. Dag. Nee, ja, ja, ja. nou, bent u van het instituut? Of van de bibliotheek moet ik zeggen? Ja ja, ja, ja, ja. Het is zo vol, begrijp ik. Jullie zijn er een beetje door overvallen, of niet? We zijn er compleet overvallen, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, Want toen wij u eerder aan de telefoon hadden, u of een collega, zei van, nou ja, het zal wel niet zo storm lopen, maar mensen ja. hebben soms wel tot twee uur in de rij gestaan. Ja, de rij stond als u hier naar de, hier kijkt, de rij stond helemaal tot aan die trappen. Hier om de, om de hoek. En we lieten ze met, uh, nou, met groepjes van 25 naar binnen. Het zit nu nog ook behoorlijk vol. Ja, we zijn overstelpt. En ik, ik ben helaas... Ik moet nu iedereen uh, tegen gaan houden. Op zich vind ik het wel heel, ben ik wel heel blij... dat mensen nog zoveel belangstelling hebben... voor het gedrukte boek. Ja. En, uh, en Tegelijkertijd is het natuurlijk heel erg triest... om daar die hele verzameling weg te zien gaan. Ja, het, het, het is 2% van de hele verzameling. Want u ziet hier... Die toren, dat zijn zeven etages en die stonden helemaal, helemaal vol. En dan ja. komt er weer iemand aan. Komt u voor de boeken? Ja. Het is nu dicht, want het is zo druk dat we niemand meer toelaten. Oh, echt? Waar? Ja, ja, ja, ja, ja. Komt u voor de boeken? Hallo. En u zei, u bent bibliothecaresse. Hè? Ja. Betekent dit ook einde van uw baan? Ja. ja. Dat, dat ja. is wel heel pijnlijk. Na 35 jaar. Ja. Ik heb wel voor drie, voor drie maanden een nul-uren contract met mijn klein bibliotheekje, dus dat ziet er ook alweer goed uit bij het Zuid-Afrika-huis. Ja. Dus u kunt de kennis blijven inzetten? Ja, gelukkig wel. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, gelukkig wel. Dus we houden, de, we houden de moed. Komt u voor de boeken? We zijn helaas, kan het niet meer... want het is zo druk en zo vol dat we... Ja, voor... <laughs> het verslag was van Karin Albert. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Die Liar Chris Kapp. Hij heeft de medewerking gezocht hiervoor. Radio 1 Wacht even, jongens. Pharrell ja. Williams. En uh, daarom kwam hij hierbij uit. Nou, nou mag die Sport Tune erin. Komt u maar. Het NLS Radio 1 Journal. Sport. Spakenburg, daar speelt Ajax vanavond aan de Westmaat voor de Beker... tegen IJsselmeervogels. De vogels werden in 1975 sportploeg van het jaar. Misschien weet u het nog allemaal wel. Ze haalden de halve finale van de KFNB-beker nadat ze AZ hadden verslagen. AZ's laatste kans. En de bal wordt gestopt. Gestopt door Joost de Feijter. En daar zit, IJsselmeervogels bereikte halve finale van de knvb weken door AZ-67... na 120 minuten voetbal in 2-2 geëindigd via strafschoppen met 4-3 te verslaan. AZ heette nog AZ-67. Kruijs was ook nog een stuk jonger. Tegenwoordig trainer van IJsselmeervogels. Goedenavond. Goedenavond. Nou, zo'n stunt weer vanavond tegen Ajax? <laughs> ja, dat is... Waar nou, wij allemaal van dromen hier uh, bij IJsselmeer vogels, Maar we realiseren ons wel dat wij uh, tegen de, de kampioen van de laatste drie jaar in de Eredivisie moeten spelen. Dus het wordt een hele zware klus voor ons. Ik. Leeft het hele dorp, leeft heel Spakenburg. Daarna de wedstrijd toe? Ja, eigenlijk al weken. Uh, het moment dat de loting uh, bekend werd. Met het ineens een massaal feestje in de kantine. Men, uh, men uh, vindt het natuurlijk een enorme eer bij de IJsselmeervols om tegen IJs te spelen. En uh, nou goed, we hebben als team uh, al een aantal uh, bepaalde voetbalorganisaties uh, uitgeschakeld. Tegen twee Superleague-ploegen hebben wij gewonnen. Maar nu wacht uh, het echt de grote week. Ja, ik sprak gisteravond Hans Kraaij van Kuik, voorafgaand aan de wedstrijd. En die zei, ja, een aantal mensen moeten ook nog uh, gewoon werken overdag. Hoe is dat bij uh, de Vogels? Ja, bij ons ook. Er zijn nog een aantal jongens. Uh, vanmiddag kreeg ik nog een bericht dat... Een speler van ons, Maikje van der Waard, moest er nog even een plafondje in hangen. Dus ik heb wel tegen Zeg maar, kijk er alsjeblieft uit. En zorg er nou wel voor dat je op tijd bent, want het is hier een gek hij is. Maar hij zou op tijd zijn, dus ik, ik verwacht hem zo wel. Ja, precies. Wat is het geheime wapen van jullie? <laughs> ja, ja, nou ja, goed, wij hebben nou ja, dit, dit seizoen een heel leuk team. Uh, wat, wat echt gekenmerkt wordt door heel veel... Uh, Voetballend vermogen met heel veel aanvallende intenties. Nou ja, om dat tegenuit voor elkaar te krijgen, dat vaak wat. Maar we hebben wel, laat ik het zo zeggen, een enorm leuk en goed collectief. En iedereen eh, bij ons is in staat om, om, om alles te geven. En dat moeten we zeker vanavond doen. Ja, En jullie hebben een fantastische spits. Komt van Jodan Boys, daarvoor uit de jeugd van ADO volgens mij. En de vraag is of hij nog lang bij Erzemeer speelt, toch? Ja, dat vraag ik me ook af. Maakt een uh, spectaculaire ontwikkeling door. Thomas Verheid kwam, uh, kwam aan het begin van het seizoen bij ons en uh, heeft in korte tijd uh, heel veel progressie gemaakt. Hij is ook een echte kultheld aan het worden. doet mij een beetje denken aan ooit Horst Rubens. Zo'n uh, zo type spits is dat. Dus is een bonkige, ja. uh, fysieke, uh, geweldige spits. En die jongen die, uh, die, uh, die doet het hartstikke goed, maar wordt ook wel... Goed bediend door zijn teamgenoten, dat moet ik wel zeggen. Maar of hij hier lang gaat blijven, ik betwijfel. Ja, goed, hij heeft ook maar één seizoen bij Jodan Boys gespeeld. En ik kan je melden, daar missen ze hem. Maar vanavond, wat wordt het? Want we moeten altijd toch even een soort van uitslag proberen te voorspellen. Nou ja, goed, daar ben ik nooit goed in geweest. Maar laat ik dan hopen dat het een echte heroïsche strijd wordt van de kant van IJsselmeervols. En dat het een echte wedstrijd wordt, waarbij Ajax ook... Uh, echt zich moet inspannen om de wedstrijd te winnen. Goed. Ik wens u alle succes uh, daarbij. De wedstrijd is natuurlijk vanavond te volgen bij NOS Langs de Lijn. Jullie trappen af om kwart voor negen? Kwart voor negen beginnen we hier. Ja, en Amman zit uh, voor ons langs, uh, langs de lijn. Astraloku. Aman Amman uh, gaat het verslag doen. En natuurlijk ook die andere wedstrijden vanavond hier op Radio 1. Ge, veel succes. Dank je wel. Dag. Electro World presenteert de nieuwe generatie Miele wasautomaten. De nieuwe standaard in schoon. Want alleen Miele heeft twindels, capdozing en power wash. Daarmee wast u sneller, schoner en zuiniger. Deze unieke wasautomaten vindt u nu al bij Electro World. Beste selectie, beste service. Vanavond in meldpunt: het Rijk draagt de ouderenzorg over naar gemeenten en verzekeraars en bezuinigt tegelijkertijd. Maar lukt dat allemaal wel? In meldpunt: de wethouder zorg en welzijn van Amsterdam en Den Haag over eenzame en zorgmijdende ouderen. Vanavond om vijf voor half acht bij Max op Nederland 2. Dit is Radio 1. Eén minuut over half zes. Nu het NOS journaal met Remon Serre. Het kabinet neemt de anti islam stickeractie van PVV-leider Wilders hoog op. Minister Timmermans laat vanuit de Eurotop in Brussel weten dat de regering afstand neemt van die actie. Timmermans wijst er verder op dat meer dan een miljard mensen op de wereld en honderdduizenden Nederlanders gelovige moslims zijn van goede wil en zonder radicale denkbeelden. Hun geloof is geen bijdrage aan de bestrijding van extremisme, maar speelt de extremisten juist in de kaart. Op de omstreden sticker staat de islam is een leugen, Mohammed is een boef en de Koran is gif. En een van die stickers heeft de PVV-leider op de deur van zijn werkkamer geplakt. Wilders gebruikt voor zijn sticker de vlag van Saoedi-Arabië waar normaal gesproken de islamitische geloofsbelijdenis op staat.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 Het gerechtshof in Leeuwarden heeft in hoge beroep... dezelfde straffen opgelegd aan de verdachten van het dood van grensrechter Nieuwenhuizen. Volgens het hof zijn alle verdachten schuldig... aan het medeplegen van doodslag op de grensrechter. Ze hebben daarbij samengewerkt... maar hadden niet van tevoren afgesproken de grensrechter dood te schoppen. De Britse krant News of the World heeft ook berichten van de Britse prinsen William en Harry onderschept. Die berichten werden vandaag afgespeeld in een rechtszaak... rond het Britse afluisterschandaal. Het schandaal leidde tot het einde van de krant... Voormalig hoofdredacteur Rebecca Brooks en Andy Coulson. Verdachten in de zaak spreken alle beschuldigingen tegen. Marco Verhoef, met de weer. Zacht is het woord. Ja, zacht is het woord. Hoewel je dat misschien nu niet helemaal zou denken. Want het is even helder geworden op eh, vrijwel alle plaatsen in ons land. En dat betekent dat de temperatuur nu snel naar beneden gaat. En uiteindelijk in het oosten van het land eh, pas stopt met die daling tot vlak boven het eh, vriespunt. In het westen van het land gebeurt dat wat eerder, want daar raakt het bewolkt. Kan in de loop van de avond, maar vooral vannacht, ook een enkele bui vallen. En morgenochtend dan in het noorden nog een enkele bui. Daarna is het droog, de zon gaat af en toe schijnen. Het wordt 6 tot 8 graden. Eigenlijk helemaal geen onaardig weer. Speelt nog wel een rol, met name in de kustgebieden. Waait het krachtig Windkracht 6 uit het zuidwesten? Dan het weekend heel wisselvallig weer. Zaterdag, periode met regen. De meeste neerslag valt waarschijnlijk in het noordwesten. En het zuidoosten houdt het wat langer droog. Dan is het 6 graden. Zondag wordt het 9 graden. Schijnt de zon af en toe, maar vallen er nog wel een paar buien. Op de weg kunnen we merken dat het bijna kerstvakantie is. Wijnandswaan. Ja, het is een bescheiden avondspits. Bij Rotterdam en Utrecht staan nog de meeste files, maar ook daar valt het relatief mee. Is er wel voor de tweede keer een ongeluk gebeurd op op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort, nu bij Naarden, 2 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht... daar rijdt het nog langzaam tussen de afrit Sint-Michels-Gestel en zal bommel over ruim 7 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk, maar alle rijstroken zijn weer open. Verder valt op dat er tussen Hilversum en naar de Bussum geen treinen rijden, de vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. We gaan het zo hebben over een nieuw veiligheidssysteem op het spoor. Dat doen we met een machinist. En dat nieuwe veiligheidssysteem moet zorgen voor minder ongelukken op het spoor. Verandert in 2014 de hoogte van uw AOW? Uh, even kijken hoor, voor zover het is, uh, Ik vermoed dat het dan een beetje naar beneden gaat...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 Dan heb je recht op onze zorgservice. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM? Archie! De financiële wereld is positief gereageerd op de aankondiging gisteren van de Fed, Amerikaanse centrale bank. Die gaat namelijk zijn stimuleringsprogramma afbouwen. Ze doen het wel voorzichtig in kleine stapjes. Beurskoersen boekten daardoor flinke winsten. Pensioendeskundige Dennis van Eck is van Mercer, dat is een pensioenadviesbureau. Goedemiddag. Goedemiddag. Is het ook goed nieuws voor de pensioenfondsen? Uh, per saldo is het neutraal eigenlijk. De neutraal. aandelenkoersen zijn gestegen, ja. maar de rente is ook gestegen. En een vastrentende koers is net zoveel gedaald. als dat de aandelenkoersen zijn gestegen. Ja, dus... dus per saldo is de dekkingsgraad vandaag hetzelfde als gisteren. Ja, en betekent het ook iets voor de pensioenfondsen? Moeten ze uh, extra gaan korten of uh, indexeren? Dat, uh, uh, dat is een moeilijk begrip, maar in ieder geval hm. we weten ongeveer waar we het over hebben. Wat betekent het eigenlijk voor de pensioenfondsen? Uh, nou, daar is de eindejaarstand voor, vooral van belang... Uh, als we eind november kijken, dat is de laatst bekende stand. Die werd de hele ochtend door het DNB gepubliceerd. Die was 111 procent. Yeah. Daarbij moesten enkele tientallen pensioenfondsen toch korten, einde van het jaar, als het zo zou eindigen. Omdat de dekkingsgraad onder de minimale grens was. Uh, als we kijken, nou, in de eerste twee weken van december, tot nu toe eigenlijk... is de dekkingsgraad 1,5 procent gedaald. Dus de fondsen die eigenlijk eind november er niet goed voor stonden, die staan er waarschijnlijk nu nog, ook nog steeds niet beter voor. Waarschijnlijk anderhalf procent minder goed. Dus ja. de fondsen die een korting in het verschiet hadden eind november, dan lijkt het nu al alsof ze die door moeten voeren. En wellicht anderhalf procent groter in omvang. Dus eigenlijk maakt het voor de fondsen niet zo heel veel uit wat er nu uh, gebeurt. Nee, de, de, de, de tapering van gisteren, is als zodanig. Zo of is de vet, he? dat heet vet, de, Tapering. Ja, tapering, ja. ja precies. Ja. Dat ja. iedereen het ook kan blijven volgen. Ja. Absoluut. Nee, het, het is in die zin relevant, omdat de eindejaarstand bepaalt... waarover er wel of niet gekort moet worden. En dat was eigenlijk de laatst voorzienbare gebeurtenis... die de markt echt zou kunnen sturen. Uh, tot nu, de resterende zes beursdagen van het jaar... tot, tot eigenlijk 1 januari... Uh, zijn er geen voorzienbare gebeurtenissen... die de markt heel erg kunnen beïnvloeden. En veel van de handelaren gaan eerlijk gezegd... de laatste week of de laatste twee weken gewoon op vakantie... We oh, sluiten de boeken. Oké, okay, dus ja. als dit effect heeft... heeft het pas weer begin volgend jaar effect? Uh, de, de, de, er is geen voorzienbare Voorzienbare gebeurtenis nu, uh, waardoor de dekkingsgraad nog heel erg naar boven en onder zou kunnen, voorzienbaar. Er kunnen altijd dingen gebeuren die niet voorzien worden. Maar uh, pensioenfondsen die er nu nog niet uh, beter voor staan, die, uh, die moeten zich opmaken voor een korting. Ja, en welke pensioenfondsen zijn dat dan? Wie, wie zit in de gewarenzone? Uh, ja, het, het zijn de naam, de pensioenfondsen zelf... Die, die geven eigenlijk de dekkingsschade weer op hun, uh, hun site. Yeah. Uh, die publiceren dat. Maar zijn het grote fondsen? Zijn er zitten ook grotere fondsen bij. Uh, en, en kleinere fondsen. Eigenlijk fondsen van zowel grote als, als, als kleine omvang. ja En er zijn ook dus fondsen bij die weer kunnen indexeren. Dat betekent gewoon dat je er geld bij krijgt als je Absolut. erop aangewezen bent. Absoluut. Uh, de 80, 90 procent van de fondsen in Nederland... Die, die zitten boven die minimale grens. Die hoeven niet te korten. Die kunnen in principe indexeren. Nou is het wel zo dat als je indexeert, begin je meestal met een beetje. Je ah. gaat pas volledig de inflatie geven... als je een dekkingsgraad hebt van 120, 130. En zoals ik net vertelde, daar zitten we toch wel een stukje onder nog. Ja. Dus er wordt wel waarschijnlijk wel voor een groot deel van de fondsen geïndexeerd. Ja. maar een heel klein beetje. Maar dat is wel goed nieuws voor mensen met een pensioen. Uh, da da daarvan daalt de koopkracht dan minder, absoluut. Ja. daalt minder. <lacht> <Ja>. <lacht> Laat ik het zo zeggen, ja. het uh, uh, categorie halfvol, half ja Dat ja. is precies. Hoe, precies. Je er, hoe je er maar tegenaan kijkt. Het is ook vol absoluut. Ja. En dat pensioenakkoord... Van deze week. Heeft dat er nog invloed op? Nee, nee dat, dat staat er los van. Dat heeft pas werking vanaf 2015. En dat staat los van de, van de, van de kans of je wel of niet moet kort aan het einde van het jaar. Ja, maar het heeft helemaal geen invloed op die pensioenfonds? Nee, heb geen invloed op pensioenfondsen dit jaar. Maar volgend jaar nou, volg wel. Vanaf 2015. Vanaf ja, 2015 kunnen de kunnen, kunnen, kunnen toekomstige pensioenen kunnen... Ja, kunnen anders opgebouwd worden. En ook toekomstige premies kunnen anders zijn. Dan kan het van effect zijn. Ja, precies. Dus maar maar dat, de... dat duurt nog een jaar. Dus dat dat duurt dat betreft, nog een jaar. hebben we eigenlijk nog een heel jaar... om dat allemaal te gaan uitleggen. En van u en anderen te horen van hoe het in elkaar zit. Zeker. Meneer Van Dijk van Meurser, ik uh, dank u vriendelijk. Dank u wel. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Nederlandse mensenrechtenambassadeur die is op bezoek in China. En dat is bijzonder, want na de toekenning van de mensenrechten Tulp... in 2011 aan advocaten Ni Yulan... stonden de Chinezen een paar jaar niet meer open voor een gesprek. Een gesprek met Nederland over mensenrechten, daar hebben we het dan over. Ni Yulan nam het in aanloop naar de Olympische Spelen op... voor mensen die hun huis verloren. Wie een bezoek brengt aan... Uh... Nieuwland. moeten we ze ogen goed open, houden. zeker s avonds in een heel smalle hoetog, uh, waar de buurman niet Zijn hond net uh, te eten geeft, maar hier gaan we een uh, klein huisje hello. binnen. Hé, hey, hallo. Hi, hi, Denk, Good to see you. Dat is de dochter van Nieuwland. En dan lopen we. Door naar haar slaapkamer, waar ze in kleermakers zit. Ni hao. Oh, hoi, niet je niet naar ze niet, Waar ze in kleermakers zit, op uh, bed zit. Waar het gelukkig wel heel warm is, in haar kleine slaapkamertje. En ze met een uh, glas thee voor zich zit. Vanmiddag heeft ze hier uh, de mensenrechtenambassadeur van Nederland ook ontvangen. Hij is en ...die haar vroeg hoe het met haar ging, met haar gezondheid ging... ...of ze iets nodig heeft in haar dagelijkse leven. Allemaal woorden die haar diep geraakt hebben. En het heeft haar ook diep geraakt dat hij zei dat veel mensen in Nederland met haar situatie meeleven. Naast een bezoek aan een dankbare Nieuw ...werd de Nederlandse Mensenrechtenambassadeur na een periode van bekoeling... Deze week ook weer ontvangen door de Chinese autoriteiten. Hij sprak over de situatie in Tibet, de persvrijheid over de beperkingen van het Chinese internet en met mensenrechtenverdedigers. En dat gaf een verdeeld beeld, zegt hij vanavond op de Nederlandse ambassade. De Chinese autoriteiten leggen zelf echt het nadruk op het sociaal-economische rechten. Ze hebben hoeveel met de economische vooruitgang... ook hoeveel mensen het materieel veel beter hebben dan een tijd geleden. Nou, ik denk dat iedereen daarmee eens kan zijn... Uh, als je met de mensenrechtenverdediger spreekt... krijg je een heel gemengd beeld. Er zijn natuurlijk veel mensen die duidelijk uh, refereren aan uh, schendingen... aan situaties die, die niet goed zijn aflopen. En er zijn ook wel mensenrechten... met name de, de advocaten die we gesproken hebben... die geven ook een vrij genuanceerd beeld. Die zijn uh, triest over wat er gebeurd is... en wat er nog steeds gebeurt. En aan de andere kant zien ze wel ook dat... Uh, er zijn allerlei ideeën naar voren gebracht waarmee zij hopen dat de rechtsstaat, om het zo maar te noemen, wordt versterkt. Al met al zegt u de mensenrechten in China is één stap vooruit, twee achteruit of omgekeerd? Uh, het is niet aan Nederland om de Chinezen te zeggen hoe ze mensenrechtenbeleid moeten uitvoeren. Want het enige wat je kunt doen, je moet ook uh, proberen daar reëel te zijn te kijken... Van goed, kun je die tendensen die de goede kant op gaan proberen te helpen... Wij luisteren meer naar de mensenrechten zelf, de mensenrechtenverdedigers in China zelf. Wat zien jullie als zeg maar, wegen die de positieve zou kunnen bewandelen en waar kunnen we jullie helpen? Maar als u daar teveel in steunt en een prijs uitreikt, dan ligt de dialoog weer voor een paar jaar stil. Nou, dat is een kleine prijs om te betalen. Ik vind dat, je moet niet verwachten dat van het gesprek wat je met de autoriteit hebt, daardoor de mensenrechten situatie meteen verbetert. Aan de Mensenrechten Tulp zat een geldbedrag vast van 100.000 euro dat besteed is aan een organisatie dat mensenrechtenverdedigers financieel bijstaat. Voor Niulan was de prijs ook zonder het geld van onschatbare waarde. Ik denk uh, too, so, uh, lives, uh, uh, ik weet dat het geld goed besteed is. Ik weet niet precies welke organisatie, maar ik weet dat het bij andere mensenrechten uh, voorvechters terecht is gekomen. En ook daar ben ik gelukkig mee. Correspondent Marike de Vries die sprak in Peking met advocaat Ni Yulang... die in de gevangenis zat wegens haar strijd voor mensen die hun huis uitgezet worden. Wijland Zwaan met een bescheiden avondpits. Ja, het is dus meestal het half uur waarin het dan allemaal moet gebeuren. Maar uh, toch valt het mee. Het uh, hoeft niet hoor. Nee, nee, nee. <laughs> er was een aanrijding op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Bij de afritkerk Kerkdriel, Maar de rijstroken zijn daar weer open. Er staat al wel 6 kilometer file. En de andere file die opvalt staat op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij knoopend Burgerveen, 3 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. Drie rijstroken zijn dicht. Tussen Hilversum en naar de Bussen rijden op last van de politie geen treinen. De vertraging loopt op tot meer dan een uur. Ik heb nog meer nieuws van het spoor. Alle zijnen op het spoor krijgen een verbeterd veiligheidssysteem... waardoor machinisten rode lichten in de toekomst niet meer kunnen missen. Schrijft staatssecretaris Mansveld in een brief aan de Tweede Kamer. Op veel zijnen zit nu nog standaard ATB-beveiliging. Die remt de trein af als die te hard op een rood licht afgaat. Maar het werkt niet altijd. En het nieuwe systeem moet wel altijd werken. En daarover praten. Met oud-machinist Frans van Kasteren. Goedemiddag. Goedemiddag. Bent u er blij mee dat alle gevaarlijke zijnen nu dat nieuwe afremsysteem krijgen? Ja, eh, zonder meer. Het is eh, een behoorlijk stukje risicoverlaging. Ja, want ben je er altijd als machinist ook bang voor dat je iets mist? Dat je een rood zijn mist? Het is voor de meeste machinisten, ik mag bijna wel zeggen, alle machinisten een gevoel van doodzonde als je een uh, rood zijn mist. Ja, maar je bent er wel altijd mee bezig? Uh, niet, niet altijd. dan zou je gefrustreerd kunnen raken. Dat is ook alweer uh, zo. Zijn er ook beruchte plekken, zal ik maar zeggen... dat je heel erg uh, moet opletten, net zoals je bijvoorbeeld stoplichten hebt... of kruisingen in het gewone verkeer waarvan je denkt... ja, daar moet ik even extra attentie uh, uh, geven? Er zijn uh, natuurlijk plekken waar bijvoorbeeld een, een spoor, de ene spoorlijn... de andere spoorlijn kruist, dat je denkt van... oh, dit is een extra gevaarlijk punt waar je dan eh, zeg maar 130 procent in plaats van 110 procent alert bent. Ja. Hoe lang heeft u trouwens zelf op de trein gezeten? Uh, 34 jaar. Nou, dan spreken we wel met een ervaringsdeskundige. <laughs> ja. kunt, kunt, kunt, kunt u aangeven waarom dit nieuwe remsysteem nou beter is voor de veiligheid? Uh, het verschil uh, met het nieuwe systeem en het oude is dat het nieuwe systeem op een uh, bepaald moment voor een rood zijn... Uh, een signaal afgeeft van... Uh, let op, uh, machinist, je rijdt nu nog te hard... om voor het rode zijn te kunnen stoppen. Uh, reageert de machinist daar niet op... dan krijgt hij uh, op een later tijdstip nog een melding... van je rijdt nu nog te hard. En zou hij dat negeren, dan wordt de trein voor het zijn... al door de installatie, zal ik maar zeggen... door de, door de techniek neergezet. Ja. Hij kan dus dan onmogelijk meer... Het rode zijn passeren. Ja, dus het is wel prettig dat er gewoon altijd een soort ja, vangnet is. Ja, het is uh, een uh, heel erg betrouwbaar hulpmiddel uh, uh, voor, voor de machinist. Ja, en verandert het werk van de machinist er eigenlijk door? Nee. Niet, niet als werk, maar wel als extra uh, garantie of extra... Uh, A uh, uh, punt voor, voor de veiligheid van zijn werk. Ja, en is het dan een mooie dag vandaag voor de machinisten? Ja, daar ben ik van overtuigd. Ja, dat is, eindelijk is het er gekomen. Maar ja, uh, dit is er nu. Maar het is ook wel weer tijdelijk, uh, schrijft de staatssecretaris. Want er komt toch een mooier, nieuwer, uh, misschien beter systeem uit, uh, uh, uit Europa. Uh, is dat ook zo? Is dat ook beter, mooier, nieuwer? Uh, het is een, een, een nieuw internationaal systeem. En uh, zoals uh, ik er nu tegenaan kijk, denk ik dat het nog wel even zal duren. voor het uh, in geheel Europa en ook in Nederland uh, doorgevoerd zal zijn. Ja, dus het is goed dat we nu in Nederland dat, laat maar zeggen, al oh, misschien is het een tussenstapje. maar dat nieuwe systeem nu alvast introduceren. Ja, het is in ieder geval in mijn optiek voor de, voor de, voor de Nederlandse spoorwegen... een, een voor grote vooruitgang. En uh, daarom zijn we ook blij dat de minister heeft besloten... om dit uh, niet onaanzienlijke bedrag te investeren. Meneer van Kasteren, ik dank u wel voor het kleine kijkje... eigenlijk uh, in de cockpit uh, van de trein. Graag gedaan. Dag. Dag. Het is uh, kwart voor zes geweest. We gaan het over de Filipijnen hebben. Veel Filipijnse kinderen die in het rampgebied op de Filipijnen wonen... die gaan inmiddels weer naar school. Duizenden scholen raakten zwaar beschadigd of verwoest... door de orkaan Haiyan die de Filipijnen vorige maand trof. Met geld van de samenwerkende hulporganisaties... zeg maar Giro, 5 5 werden bijna 200 tenten geplaatst in het rampgebied... die samen opvang bieden aan zo'n 50.000 jonge schoolkinderen. Aan de lijn nu Jan Bouke Weibrandi, directeur van UNICEF. Hij is nu in Meneer Weibrandi, u bent net terug uit het rampgebied. Um, wat heeft u eigenlijk allemaal gezien daar de afgelopen dagen? Wat ik zie is dat de noodhulpverlening vijf weken na de ramp goed op gang is gekomen. En dan gaat het om water, het gaat om uh, medicijnen, het gaat om voeding, het gaat om scholen, het gaat om zeiltjes en, en dak over je hoofd. Uh, en wat me vooral enorm opvalt is hoe hard de Filipinos zelf werken om de rotzooi weg te werken en om leven, hun leven weer op te pakken. Ja, en ik begrijp dat er heel wat scholen zijn ja nog niet helemaal herbouwd... maar dat er wel weer kinderen les kunnen krijgen. Ja, kijk, er zijn door deze verschrikkelijke verschrikke ramp 7.000 scholen vernietigd En nu zijn verschillende organisaties ook bezig eh, om opnieuw tijdelijke voorzieningen te treffen... zodat kinderen weer naar school kunnen. UNICEF heeft eh, 50.000 leerlingen weer naar school geholpen... maar dat geldt ook voor andere organisaties, zoals uit Nederland Zon en 50 children die samen ervoor zorgen dat zo snel mogelijk alle kinderen weer naar school kunnen. Ja, want alle kinderen, dat zijn er nogal wat, hè? U heeft het over 50.000 kinderen, maar ik las dat in het rampgebied... er zo'n 6 miljoen kinderen wonen. Ja, in de leeftijdscategorie tot 18 jaar zijn er 6 miljoen kinderen. En niet iedereen gaat naar school, er zijn hele jonge kinderen bij... er zijn kinderen van bijna 18 bij, maar er zijn behoorlijk wat schoolgaande kinderen. Ik was uh, eerder vandaag op een school waar normaal 750 leerlingen zaten... Die school is helemaal vernietigd onder een muur van vijf meter water aan de kust. De hele, hele doorpasweg trouwens. Er staan nu tenten en er staan ook tenten van Unicef waar kinderen naar school gaan. En er waren 250 kinderen naar school en geen 750. Omdat heel veel kinderen ook na familie elders in de Filipijnen zijn... en die zeker niet meer in het ja. Maar alle kinderen die er zijn, die moeten zo snel mogelijk opgespoord worden en naar school. Ja, En wordt ondertussen ook al gebouwd aan uh, definitieve huisvesting... oftewel aan stenen scholen. Er, wordt, eh, er worden plannen gemaakt. En die plannen die worden natuurlijk gemaakt in de onderlinge coördinatie van de hulporganisaties op de Filipijnen. Universitaire coördinator onder meer van, van het onderwijs, van educatie. En die plannen worden gemaakt met de Filipijnse overheid. En de intentie is om de scholen die nu gebouwd gaan worden, die moeten nu gepland gaan worden voor de wederopbouwfase. Om die scholen beter terug te bouwen dan de scholen die er waren. Dit is een heel arm gebied. Oh, ironie in de Filipijnen, daar gaat die tuifhondes dus over heen. Uh, en er is alle ruimte om ervoor te zorgen dat kinderen het beter krijgen... en dat de scholen ook beter zijn dan ze waren. Ja, maar u heeft het over plannen, coördinatie uh, en de wederopbouwfase. Dus die stenen scholen die laten nog wel even op zich wachten. Kijk, op dit moment gaat het erom dat de kinderen de eerste opvang krijgen. Kinderen die niet naar school gaan, die zijn onveilig. En in zo'n situatie na een grote ramp. dat is vijf, zes weken geleden pas. Hè. En het was een immense puinhoop. In die situatie zijn kinderen kwetsbaar... De bedoeling is nu dat kinderen de eerste opvang krijgen, dat ze trauma's kunnen verwerken, dat ze de draad weer oppakken van hun leven en het, uh, het, het herstellen van de immense puinhoop. Je bent enorm onder de indruk als je hier rondloopt, want wat je ziet, dat is dus alles kapot is. Dat zal nog wel even tijd kosten. Het gaat nu om de eerste opvang voor de komende half jaar en er moeten zo snel mogelijk goede plannen gemaakt worden voor betere scholen. Dank, Jan Bouke, Weibrandi was dat, directeur van UNICEF Nederland vanaf de Filipijnen. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Hier is even, -Jong. Veel gedoe in Brussel vanochtend. De blokkade van vijf Brusselse kruispunten door de Alliantie D1920 heeft aanzienlijke verkeershinder veroorzaakt in het centrum van Brussel. Die Alliantie betoogde naar aanleiding van de EU-top die er gehouden wordt voor een ander Europa. De bedroging was georganiseerd door NGO's, vakbonden en boerenorganisaties... en was gericht tegen de besparingspolitiek van Europa... en tegen een mogelijk vrijhandelsakkoord met de VS. Het is allemaal te lezen op de website van de VRT. Protest veroorzaakte flinke opstoppingen in het Brusselse verkeer. Hoewel het daar wel vaker druk is natuurlijk. En de politie had de situatie volgens de VRT onder controle. Alvast morgens vroeg blokkeren actievoerders de kruispunten naar de Europese top. Het is kalm omdat de wegen naar hun blokkade op hun beurt afgesloten zijn door de politie. En die stuurt iedereen met een wijde boog rond de Europese wijk. Helemaal rond. Ofwel gaat u naast stiekem ofwel gaat u stiekem de dag te proberen. Oké, okay. dank u. Over. Dag. De werkloosheid daalt, dat bleek eerder vandaag al uit cijfers van het CBS. Nou, tot zover het goede nieuws, want de verklaring van het CBS voor de daling is dat steeds meer mensen zich terugtrekken van de arbeidsmarkt. Teleurgesteld geven werkzoekenden het moedeloos omdat er toch geen werk is. Dat is tenminste de overtuiging van het CBS. Maar econoom Matthijs Bouwman, die bekijkt het anders. Op economiewebsite Z24 schrijft hij dat de stijging te wijd is aan de manier waarop het CBS de werkloosheid meet. Statistici vinden iemand met een baan van minder dan 12 uur in de week ook werkloos. De afgelopen maanden zijn veel mensen hun baan kwijtgeraakt. Dat valt volgens Bouwman niet te ontkennen. Maar uit de cijfers blijkt dus ook dat veel mensen die eerst naar werk zochten. nu toch weer tevreden zijn met hun baantje van minder dan 12 uur per week. Het is dus maar hoe je het bekijkt. BBC heeft op de website een reportage over extremisten in Pakistan. die hulpverleners beletten kinderen in te enten tegen polio. Sterker nog. Hulpverleners worden vermoord. En het gevolg is dat de ziekte, die vrij eenvoudig te voorkomen... is zich ongecontroleerd kan verspreiden door Pakistan. De reportage van de BBC begint met indringende beelden... van een jongetje met polio. Hij heeft pijn en kan niet lopen. Rematullah carry de burden van polio voor de rest van this Deze jongen is gewoon begonnen. Rematullah carry de burden van polio voor de rest van zijn leven. Hij is een van de nieuwste in Pakistan met the number of those contracting the virus is going up. I wish to God the polio workers would come, says his mother. But people in our area stop them. My child's future has been ruined and nobody cares. De jongetje zal de gevolgen van polio de rest van zijn leven met zich meedragen. Zijn moeder hoopt dat de hulpverleners nog komen. Maar mensen in haar streek houden ze tegen. De toekomst van haar zoon is geruineerd, zegt ze. En dat kan niemand wat schelen. RC Handelsblad kijkt terug op de affaire Hoes. De Maastrichtse gemeenteraad geeft hem nog een kans... maar hij heeft volgens de krant alle vrijheden... die hij zich kon permitteren, opgebruikt. In de krant staat een geweldige foto van Onno Hoes... met microfoons voor zijn neus en boven zijn hoofd... een cirkelvormige lamp. Is het toeval of niet? We weten het niet. Maar het lijkt inderdaad als een halo boven een heilige. Omroep Gelderland meldt dat het Gelderse stadje Doesburg... 777 mensen zoekt die ze graag als Elvis Presley verkleden. Volgend jaar bestaat Doesburg, 777 jaar... en ze willen het vieren met een wereldrecordpoging. Grootste verzameling Elvis-vertolkers. Het liefst met 777 Elvissen, maar in ieder geval met meer dan 645. Ook best veel. En het vorige record werd in 2010 gevestigd in Las Vegas... met dus die 645. 45 mensen die Elvis Presley vertolkte. Voorwaarde om in het Guinness Book of Records te komen... is overigens wel dat al die Elvissen ook nog tegelijk... een evergreen van de rocklegende zingen. Er zijn er wel zoveel Elvis-vertolkers in Nederland en kostuums. Uh, en, en er is nog een berichtje uit NSE-handelsblad wat jij uh, hebt over selfies. Ja, inderdaad, het gaat over strijders die hun eigen dood hebben vastgelegd. Uh, dat is te zien in het Uitvaartmuseum. Uh, binnen het museum zijn uitvergrote beelden te zien... die Syrische activisten met hun uiteindelijk op de grond tuimelende mobieltje hebben gemaakt... op het moment dat ze gedood worden. Zo hebben ze onbewust hun eigen dood vastgelegd. Goed, een heel ander begrip van het uh, begrip selfies. Ja. Dankjewel Ewald. Ewald Jong was dat. We hebben nog veel meer nieuws voor u hier op deze zender op Radio 1. Moet u wel blijven luisteren, maar dat doet u natuurlijk. Waar kan je anders naar luisteren?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 Combineer de slimste HR-ketel heel easy met de slimste thermostaat Navit Easy. Kijk op navit.nl slash easy.